Elf uur. Het is Helene Ecker met het NOS-journaal. Somalische terroristen hebben gedreigd... meer aanslagen te plegen in Kenia. De terreurorganisatie Al-Shabaab heeft zich met deze boodschap... direct tot de Keniaanse bevolking gericht. Bij een aanslag deze week van Al-Shabaab op een universiteit... in buurland Kenia zijn 148 doden gevallen. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Al-Shabaab zegt door te gaan met terreurdaden... totdat alle Keniaanse soldaten uit Somalië zijn verdreven. In Somalië zijn vier Keniaanse soldaten gestationeerd om Al-Shabaab te bestrijden. In verschillende plaatsen in Oost- en Noord-Nederland wordt deze week herdacht dat daar 70 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Zo zijn er optochten met historische voertuigen, kansleggingen en andere herdenkingen. Bij sommige herdenkingen zijn oorlogsveteranen aanwezig. Dit weekend is Delden aan de beurt. Het kampement van 1945 is daar helemaal nagebouwd, inclusief een veldhospitaal. Inwoners van Delden kleden zich als in 1945 en in de buurt wordt onder meer een militaire operatie nagespeeld. De autoriteiten van de Amerikaanse stad Ferguson hebben e-mails openbaar gemaakt waarin drie hooggeplaatste politieambtenaren racistische grappen maken. De drie zijn inmiddels ontslagen of opgestapt. De New York Times heeft een paar mails gepubliceerd. In een ervan wordt president Obama vergeleken met een chimpansee. Vorige maand werd bekend dat de politie van Ferguson stelselmatig zwarte bewoners discrimineert. De selectie van NEC wordt vanmiddag gehuldigd in Nijmegen. Door de 1-0-overwinning op Sparta werd NEC gisteren kampioen van de eerste divisie. Daardoor keert de club na een jaar weer terug in de eredivisie. De voetballers gaan eerst naar het stadhuis voor een besloten huldiging. En aan het einde van de middag is er een publiekshuldiging. Het weer, in de loop van de ochtend wordt het overal droog en vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Tijdens de paasdagen blijft het zo goed als droog bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. GFM. met nu. Goedemorgen Zandvoort. antwoord heeft het. En als je het in de eerste unie kan draaien... dan doen wij dat gewoon in de tweede uur. Um, de wethouder zit nog even achter. Dus die komt zo naar voren toe. Ja. Uh, waar gaan we het allemaal over hebben, Gerry, in de tweede uur? Nou ja, uh, we krijgen dus zo... Uh, uh, wethouder uh, mevrouw uh, Lisbeth Jalk die uh, over haar eerste honderd dagen als wethouder uh, komt vertellen... hoe zij dat heeft ervaren. Um, dan uh, sluiten we de, uh, af met uh, Dirk, Dirk van der Spek die een ridderorde heeft gekregen... Uh, voor zijn uh, hoofdredacteurschap... van het uh, fototijdschrift Focus. Ja, daar was nogal wat uh, verwarring over. Hè? Uh, ja. We dachten dat hij... of hij nou fotograaf was, of hij nou schrijver was. Maar het is dus ja, een... Hij is misschien ook wel fotograaf... maar niet, niet voor dit, uh, voor deze orde. Maar niet voor dit blad. Voor hij, dit blad uh, nee. hij is redacteur van het blad Focus. Dus ja. hij gaat uh, ons uh, vertellen wat hij ja, Focus ja. Inmiddels ja. aangeschoven... Uh, wethouder mevrouw Schalk. Een zeer goedemorgen. Goedemorgen. Nou, luid, en duidelijk. <laughs> luid en duidelijk hoor ik. Ja. Ik ga een beetje denken. Ja, het is even op. nieuw voor ons, want dat zijn we natuurlijk niet zo gewend in de studio. Ja. <laughs> het is toch nee, Normaal zitten anders. we tegenover zitten elkaar we en nou, er nu staan de microfoons van we... slaag. Aha, en hier gaan wij iets verzitten om, uh, om elkaar ook te kunnen zien. Leuk. En als de luisteraars dat willen zien, kan dat ook. Want er zijn overal camera's en je kan via livestream ZFM <laughs> luisteren en kijken. Oké. Okay. 100 dagen wethouder. Nou ja. hebben we net gehoord dat ja, wethouders. Ik heb, is... ik heb het uitgerekend. Jij bent 109 dagen vandaag wethouder. Wauw. Ja. Ah, dan nou. dan ja. zou je al 9 dagen aangepakt kunnen worden, heb ik net gehoord. Ja, Want ja. de eerste 100 dagen. Dat mag niet, hè? Hoor ik net dat wethouders in de luwte gehouden worden. Waarom ja, is dat? Ja, ja. Ik heb geen idee. Een beetje om uh, een beetje in te kijken. Nou, ik denk het. Inwerken. Inwerken in, inmerken in uh, alle onderwerpen die er zijn. En in mijn geval is het nogal breed en divers. En uh, ja, dan na honderd dagen heb je een beetje beeld van wat speelt er nou eigenlijk allemaal. Ja, heb je dat wel? Uh, want ja, je... dat begin je wel te krijgen. Ik moet zeggen, ik word gesteund door ambtenaren die <kuggen> me heel goed informeren. Ja. En uh, dat scheelt een slok op een borrel. Want uh, wat is nu jouw exacte... Uh, jij bent wethouder van welke disciplines? Nou, we hebben er... Ja, precies. Zal ik het hè? even voorlezen, oh, maar ja, daar ben, ben ik een hele tijd bezig. Oké. Okay. <laughs> Het begint dus. begin met ruimtelijke ordening, monumenten, bestemmingsplannen... structuur, visie, stedelijke vernieuwing, natuurbeleid, openbaar groen... beleid en onderhoud, openbaar ruimte, verkeer en veiligheid... lokaal, bovenlokaal, parkeerbeleid. Daar kom ik op terug. Grondwater, ja. rioolbeheer, rioolrechten, straatreiniging... Ja. milieubeleid, volkshuisvesting, huisvesting jongeren en ouderen... gebouwenbeheer, accommodatiebeleid, handhaving en vergunningverlening. My god. En dan heb je ook nog projecten. Met ja. Metropool Boulevard. Ja. Ja. Watertorenplein. Ik vraag me nog steeds af wie die term verzonnen heeft. Want er is nergens een zand voor een Waterloopplein. Een Watertorenplein. En een Badhuisplein. Ja. En daar wil ik het ook nog wel even over hebben. Nou, dat is het, Gerry. Meer nou, doet je niet. dankjewel. Nee, nee, oké. Okay. <laughs> Dan heb je die honderd ja. dagen wel, wel nodig, denk ik. Maar goed, ja, je, uh... en ik denk ja. even in gedachten. Ja. De eerste keer dat jullie me interviewden was. Uh, in december. Mm -hmm. Toen ik net geïnstalleerd was. En daar was Carl Simon bij. Ja. En uh, behalve het feit dat ik hem graag mocht en een mabel man vond... merk ik toch dat bij inwerken iemand die dan zo je ontvalt... Je mist het dat was missen. letterlijk na jullie uitzending ja. dat ik dacht... en nu moet hij naar huis en niks meer doen. Ja. En omdat hij zo'n pijn had. Ja, ik uh, Vanaf dat moment eigenlijk ja, hebben wij geen <hijf> contact meer kunnen hebben. Mm -hmm. ja, ja. Alleen af en toe telefonisch. Maar dat merkte ik wel bij inwerken... Dat het heel fijn is als je gewoon een fractievoorzitter hebt, die ja. het klappen van de zweep kent. Niet alleen politiek gezien, maar ook weet wat dossiers inhouden. carl uh, Simons was natuurlijk ja. uh, uh, al jaren uh, raadslid in Standvoort. Ja. Uh, er zijn er meer die uh, zo als een wandelende archiefkast ja, uh, achter je aanlopen. Dus als je ja. hem aansprak over iets, dan ja. ging in zijn hoofd ging er een dossiertje open. Hij wist het, hè. Ja, Hier heb je het. Ja. Um, wat niet wegneemt dat uh, Lieselot jong is nu. Uh, Factievoorzitter ja. doet haar best. Ja. Hij dus die steun heb ik wel. Maar het klopt inderdaad... iemand die zo ervaren is... Mm -hmm. is altijd wel makkelijk. Ik moet erbij ja. zeggen dat... Uh, wat dat betreft raadsleden... Uh, me ook alle steun geven. Hè? Ja. Dat is echt opvallend. Factievoorzitters wow. ja. dus die langskomen ja. van... hoe gaat het, wil je nog iets weten? Mm -hmm. Raadsleden die dat ook doen... ik kan ze altijd aanspreken. Ja, Dat vind ik heel verrassend en heel ondersteunend. Had je dat verwacht? Eigenlijk niet. Ik, ik had ook geen verwachting. Ik ben alleen maar eigenlijk verrast hoe ondersteunend ze dan zijn. Dus ze zijn echt dan in het belang van Zandvoort. Nou, dat is hartstikke goed. Ja, echt. Dat hoor ik uh, vaak. En uh, dan krijg ik altijd een beetje een rare gedachtegang. Want dat hoor ik namelijk elke vier jaar. Ja. We gaan met z'n allen wat van Zandvoort maken. Ja. We doen het voor Zandvoort. En tot mijn grote verbazing gaan we na drie maanden en soms vier maanden elkaar weer de stoelen... Afzagen om uh, partijpolitiek te bedrijven. Ja. Uh, daar kom ik misschien straks nog even op terug. Uh, naar aanleiding van de laatste raadsvergadering. Okay. waarbij u. Uh, niet aangevallen, maar toch wel. Uh, uh, nadrukkelijk werd toegesproken door Jerry Kramer. Ja. Uh, over de huisvesting. En ja. dan. proef ik iets van gaan we nou wat voor zand voor doen. of gaan we de partijpolitiek uh, naar boven trekken? Ja. Dus, maar goed, honderd dagen. Jij zegt dus de hele tijd u tegen, maar moet ik u tegen? Oh. Ja, zo ben ik, zo ben ik opgevoed. Dus, eh. oh, oké. Okay. Maar ik weet dat ik je mag zeggen. Ja hoor. En uh, vergeef mij als ik toch u zeg. Oké. Okay. Honderd um, dagen. Ja. Wat zijn de zwaarste dossiers die je gelezen hebt in die eerste honderd dagen? Want je moet er constant veel inlezen. Ja. De zwaarste? Ja. Kijk, als je zegt ik ga een groen, groen perkje aanleggen, dan bel je de remise op. Ja. Over groen gesproken en dan gebeurt dat. Maar er zijn natuurlijk zware dossiers in Zandvoort. En wat zijn voor jou dan de zwaarste? Ik heb helemaal niet zo'n beleving van de zwaarste. Nee? Nee, ik heb wel een beleving van complex, ingewikkeld. Dan gebruik ik complex. is oké. Okay. Misschien een beter woord inderdaad. Ja, kan. Ja. Nou, nu is mij gevraagd om met een voorstel te komen om... Uh, uh, de Raad kan Watertorenplein, inclusief de Watertoren, kunnen ze... Zij zijn degene die bepalen of het een project wordt of niet. Ja. Het stond nu in de ijskast. Ja. Nou, er is een verzoek vond je, gekomen. Vond je dat niet vreemd, dat het in de ijskast stond? Want nee. Dat heeft mij wel verbaasd, want er was geen ambtelijke capaciteit voor vrijgemaakt. Ja, want als je kijkt naar de ambtelijke capaciteit... dan is dat een jaar of twee geleden begonnen. Eigenlijk al eerder dat het bezuinigd werd. Dat is eigenlijk doorgevoerd. Ook nog uh, vorig jaar. Wethouder uh, hm. Financiën, Gert-Jan Bluis heeft dat heel goed kunnen zien in de cijfers. Blijkt ook dat de cijfers minder negatief zijn dan we verwacht hadden. Dat heeft met name daarmee te maken. Dat betekent dus dat een aantal ambtenaren zich helemaal ongans hebben gerend. Dat kan ik ook merken, de afgelopen periode. Omdat ze behoorlijk wat op hun bord kregen. Met minder <tus> menskracht. En uh, dat was ook de achtergrond om voorlopig nog niet te beginnen aan het uh, Watertorenplein... Want het vraagt altijd ambtelijke capaciteit. Ja, ja. Ja, want ja, ook, al, ook al laat je het extern doen. Externe projectleider. Ja. Ja. Je hebt altijd... Maar met, uh, het, het, het, het smeulde heel lang in Zandvoort. Ja. Want het smulde al vanaf 2005. Mm -hmm. En er zijn actiegroepen voor. Actiegroepen tegen. Gooi dat ding om. Maak er wat moois van. En al die tijd is er van alles gebeurd. Totdat ja. uw voorganger een, uh, een architect aan, uh, aan de gang heeft gezet. Mm -hmm. En uh, de groep eigenaren wil wel heel graag wat doen. Hm. En ik ben ervan overtuigd dat hij een nieuwe plan heeft gezien. Ja, er is een om, nieuwe plan. Dat, ja. uh, nou, dat, dat is het tweede plan. Maar het eerste, het, het plan van de ontwikkelaars, wat er heel leuk uitziet. Gaat daar nu wat mee gebeuren? Want aan de ene kant werd er geen ambtelijke capaciteit voor vrijgemaakt. Aan de andere kant is er een hot item in zijn antwoord. Ja. Gaan we daar nu mee verder? Dat is omdat het aan u gevraagd is. Dat is aan de raad in eerste instantie. Kijk, dat zijn dingen die uh, ik dan bijvoorbeeld complex vind in termen van hoe loopt nou die besluitvorming? Procedure. Ja. ja. Wie heeft nou wat voor te zeggen? Nou, de raad heeft gewoon in essentie het belangrijkste te vertellen, op hoofdlijnen. Mm -hmm. ja. En wethouders hebben dan in zekere mate vrijheid om dat in te vullen, <tie> aan de slag te gaan. Maar ik ben me heel erg bewust, en dat vind ik wel boeiend, dat de raad is mijn baas in principe. Ik ja. heb ik nog nooit gehad. Zoveel basis <laughs> Waar dan politiek een rol in speelt. Maar dat is wel de essentie. Dus zij moeten eerst aangeven... op basis van een voorstel... wat het college gaat doen. Hè, dat bereid ik voor. Dat wordt in het college besproken... of daar ondersteuning voor is... voor wat ik wil. En dan leggen we dat voor aan de raad. En de raad is dan degene die zegt... oké, okay, we vinden dat het zodanig gepresenteerd wordt... aan condities, voorwaarden, waaronder, et cetera... dat wij zeggen, wel of niet... Ja, ja, dus... Eigenlijk simpel gezegd is dat, uh, uh, je hebt dat plan gezien, je vindt het leuk, je bespreekt het in het college en daarna gooi je het in de raad. Was het maar zo simpel. Kijk. Zo simpel is het niet. Want uh, als je dat op een verantwoorde wijze wil doen, en dat worden wij, wij worden geacht dingen op een verantwoorde wijze te doen. Dat staat buiten kijf. Jammer, nee, ik wou dat af en toe niet hoefde. <laughs> dat is een stuk makkelijker. Nou, maar dan, als je dat niet doet, dan word je weer heel erg teruggefloten. Exact. Okay. terecht natuurlijk, ja. terecht. En want je bent altijd met gemeenschapsgeld bezig ja. en die verantwoording is best uh, belangrijk. Maar als je kijkt, uh, een van de belangrijke dingen bijvoorbeeld is op dat Watertorenplein. Wat voor doelgroepen gaan we daar bouwen? Nou, en dan ben ik natuurlijk ook weer wethouder volkshuisvesting. Waar is behoefte aan? Nou, dat moet je weer kunnen onderbouwen met cijfers. Daar zitten ja. gewoon keuzes in. Nou is de Watertoren niet uh, uh, iets waar sociale woningbouw zal komen. Maar wel iets wat, uh, wat de Zandvoorters graag willen laten staan. Waardoor hij die dat moet gaan ontwikkelen uh, woningen in die, uh, in die toren moet bouwen. Die geld moet opleveren. Oh sorry, dus, uh, ik, ja, dat is zo lastig. Ik praat even over pa de toren. Ja precies, want we hebben het Watertorenplein. Wat en de, zeggen we dan? En, en, de watertoren. En, en de toren. En de toren. toren. Oké, okay, want ik pakte nu op dit moment in het, mijn beantwoording het, het pleine, hele plein. Pleine. Nou, ik, ik, ik weet dat uh, bij het project wat nu voor zou kunnen komen te liggen, uh, een aantal woningen eromheen gebouwd worden. Maar het gaat mij even om, om die toren. Ah, oké. Okay. Dus dat, uh, daar heb je niet te maken met sociale woningbouw, daar heb je gewoon met. met, met... De grond is niet eens van ons. Nee. <tie> nee. Dus in die zin is het niet direct <kuggen> niet. onze verantwoordelijkheid. Het nee. toch wegneemt dat. Uh, ...de eigenaren van de toren best wel zien... ...dat je een verbinding kunt maken naar het plein. Ja. Ja. En het mooiste is natuurlijk... ...ja, dat vind ik dan... ...maar het is niet aan mij alleen... ...om dat architectonisch de bij elkaar... Te, ...een beetje te laten kloppen. Ja, nou, er is een, een moeten... nieuw plan ontwikkeld... Ja. ...door uh, Raymond de Biase... ...en, de BIA's, dus, en ja. er komen nog meer van die... Uh, dat dingen. heeft hij gepresenteerd, hè? heb ik begrepen. Hij hè? heeft het niet gepresenteerd. Oh, dat dacht nee, het hij heeft, heeft het keurig eerst aan mij verteld... Okay. ...en vervolgens in de krant gezet. Ja. Maar dat zijn dus ja. ook dingen die door de raad uh, besloten gaan worden. Je kan het voorleggen. Ja. Van, jongens, ik heb hier een prachtig plan. Er is over nagedacht. Kijk maar. En de raad gaat dan beslissen van we doen dat of we doen dat niet. Nou, het is uh, nog lastiger voor de raad. Want die gaan dat alleen maar doen op basis van een aantal uitgangspunten. Of ze dat goede uitgangspunten vinden. En die uitgangspunten staan in hun uh, verkiezingsprogramma meestal. Gedeeltelijk, gedeeltelijk. Vandaar dat je nog een hele discussie gaat krijgen over dat... ...plein, wat iedereen plein noemt. Ja, dat zou kunnen. Uh, ik hoop met een zodanig voorstel te komen... ...dat men zegt, oké... Okay, ...we gaan het nu een project verklaren. Ik heb inmiddels begrepen dat als het dan... Uh, ...eigenlijk geen momenten meer zijn voor de Raad... ...om ergens over te beslissen... ...en dat vind ik jammer. Mm -hmm. En ik wil dat eigenlijk ook niet. Ik vind op het moment dat je... ...ik wil heel graag eerst een architectonisch beeld hebben. Gewoon letterlijk, wat komt er en hoe ziet het eruit... Ala la Prinsessenpark. Dat ja. vind ik echt een goed voorbeeld. Ja. Ja. En ik zou eigenlijk ook dat in de raad willen presenteren. Want ja, uitgangspunten zijn wel belangrijk... maar als je in het dorp woont, iedereen weet... hoe ziet het eruit straks, is net zo belangrijk. Ja, je draagvlak wordt dan een stuk, uh, een stuk groter. Ja. Uh, ja, precies. Het Waardertorenplein, laten we even voor wat het is. Okay. En ik ga naar het Badhuisplein. is goed. Al uh, jaren ligt dat uh, braak naast het Holland Casino... Er staat een, uh, een, een hoge flat... die nog niet zo heel erg oud is. Mm -hmm. Daarachter staat een hele oude flat. Zou je daar graag een mooie terrasflat zien? Een mooie wat? Terrasflat. Dat is iets wat ze opbouwt. Nou, weet je... Ik zou van alles nog <lacht> wat willen. <lacht> <lacht> maar de feitelijke mogelijkheden zijn anders. Eén ding kan ik wel zeggen... het is nog geen project. Het Padhuisplein het is het wel, maar... De ontwikkelingen die er waren, die heb ik stopgezet. Ja. En dat vind ik heel fijn dat ik dan wethouder ben en dat ik dat mag. Wat waren de ontwikkelingen dan? Er was een heel plan, eh, zowel stedenbouwkundig, wat wil zeggen van wat komt waar. En ook gedeeltelijk al architectonisch, hoe komt het eruit te zien, welke gebouwen waar. En ik heb, ik heb gezegd, nou, ik ben geen wethouder om dit te willen omdat ik het meer van hetzelfde vond van wat we al hebben. En dat is niet wat we willen. Nee. Nee. We willen daar iets heel bijzonders. He, we hebben het over dat het uh, een soort uh, uitgangspunt qua architectuur moet zijn... voor als er ontwikkelingen komen op de rest van de boulevard. Want we weten, wat gebouwen aansluit. staan niet voor eindig. De uitstraling, dank je, krijg je helemaal waar. En dus het is het upgraden van de boulevard, wat we ook echt nodig hebben. Ja, dat, uh... Ik kan alleen zeggen, Ben, ik ben zeer ambitieus... Wat dit betreft echt ambitieus. En uh, ik ben met allerlei ideeën bezig en daar kan ik nog even niks over zeggen. Nou ja, maar maar nog Over drie maanden wel. Het, uh, het, het plan wat uh, toen de tijd gepresenteerd werd, daar gingen alle hooge op en hakken in stand. Ja. Want wat het eigenlijk het idee was, dat je het hele plein vol plant met, ja, uh, met ja, hoge ja, fles. Dus wat dat betreft. Uh, uh, er op zee, ja, die ja, naam nou, wil ik ook niet nee, meer. Nee, nee. Nee, nee. Het, het heet ja. net zo, zo, zo heet ja. Ook. Ja. Ja. En het ook. Het is toch een onderdeel, hè? Eigenlijk heet, heet, heet een onderdeel van eigenlijk het Strandweg. Strandweg, ja, eigenlijk wel, ja. Je ja, dus die, die verwarringen, ja. zoals Watertorenplein en zo. Goed, dat, er staat dat, bij... gaat het uh, nou, Ben, als je <laughs> uh, aan het ideetje 17 uh, toe bent? Kom 19. Een, 19 al, oké, okay, kom dan met een okay. goede naam. Zal ik doen? Voor dit hele gebied? In je ja. projectenlijstje staan dus drie projecten waarvan de twee even afgeschoten worden. En nou blijft over metropool boulevard. Ja. Wat behelst dat project? De hele boulevard? Of nee. het gedeelte wat nu in stukken geknipt is? Nou, in principe is momenteel voor dit jaar is 50.000 euro, 40 of 50.000 euro geraamd. Nou, voor de voor metropool opknappen. Voor het en dat opknappen. is voor het opknappen. Nou, en dat is okay. minimaal. ja. ja. Ik weet niet, sinds de euro er is heb ik het idee... het gaat jongens in het tempo eruit en alles kost veel. Ja, ja, ja. He, en het is dus in die zin niet echt een project... wat niet wegneemt dat ik denk dat... Uh, wat er op het Badhuisplein gaat komen... wat je dan noemt uh, maatgevend zou moeten zijn... ook voor de boulevard. Ja, je, uh, je idee is... ik heb een Badhuisplein en ik loop of naar links of naar rechts... overgaand in de, in de Knappe Boulevard. Exact, okay. ja. We gaan even de muziekje draaien. Dan kun je iedereen weer tot adem op adem komen. En daarna praten we nog even door. Oké. Okay. Ik I can get you off my mind if I should bring the promises an answer to a feeling just to see it would leave me with one question, Lord Where do I go? Follow all the little signs and whispers from your dark and tender touch. I will drink the water from your well. But I guess that it could drown. hard to figure out my love where do i go with me where do i go Een rustig muziekje om weer uh, verder te gaan met het gesprek met Liesbeth Jalk, wethouder in Zandvoort. Um, ik kop hem er gelijk in. Doe maar. Je komt uit het zakenleven ja. en je zegt net zelf: Ik heb 17 baas. Is dat niet lastig? Ja. Dat is je, lastig. Dan zie ik je achter het bureau zitten, maar. Dan zegt iemand wat en dan moet je weer op reageren. En iemand anders zegt wat. Uh, vind jij uh, dat dat. ...voor jou een belemmering is in je werk. Dat je steeds maar moet overleggen... ...terwijl je uh, barst van het enthousiasme... ...met een aantal plannen. Ja. Alles moet terug naar de raad. Ja. De raad vindt daar wat van. Ja. En zegt, nou Lisbeth, leuk plan, maar we gaan het niet doen. Mm. Je moet ze overtuigen. Ja, zeker weten. Alleen, ik denk dat... Uh, ...een deel te maken heeft... ...met de voorbereiding. Mm -hmm. uh, in die zin... Uh, ...is de raad best transparant, zoals we dat noemen. Ja. Je weet ongeveer maar... ...hoe men denkt. En het is denk ik mijn fout... ...als ik niet weet hoe ze denken. Ja. Dus daar moet je van tevoren... ...als het ware rekening mee houden. Ja. En wat niet wegneemt... ...dat ik al... Uh, ...ik denk al in de tachtiger jaren... ...me afvroeg <coughs> mij... ...god, hoe kan ooit een gemeente bestuurd worden? Ik bedoel maar... ...we hmm? zijn ermee mee bezig... Ja als je dat vergelijkt met het bedrijfsleven. Ja, maar nou zit ik er dus middenin. Ja. Nou zit ik er middenin. En ik heb toen al, ben ik er heel erg mee bezig geweest... en ik heb de conclusie getrokken... het is het best mogelijke wat we met elkaar bedacht hebben. Hey, want je, je, kunt, je kunt niet mensen zomaar een aantal opdrachten geven. De politiek is hartstikke belangrijk. Raadsleden zijn gekozen door hun achterban. Ze moeten wat te zeggen hebben. Ze moeten veel te zeggen hebben. Anders denkt die achterban ook... ja, waarom zou ik gaan kiezen... Ja, dat is en dat, daar, daar heb je maar mee te dealen. Ja. Wat niet uh, wil zeggen dat er geen uh, verbeterpunten in het geheel zitten als, vanuit mijn hmm. kant. Maar het is het best mogelijke wat we verzonnen hebben ja, met dus, elkaar door ja, ja. de EW. Dus ja. ja, je, je moet ermee werken. Er werken? Ik moet er gewoon mee werken. En uh, ik vind eerlijk gezegd een aantal dingen zijn verlopen daardoor best lastiger dan wanneer je in het bedrijfsleven bezig bent. Het is wat langzamer. Het moet over langzamer ja. verschillende uh, schijven. zeg maar Ja, eigenlijk. de besluitvorming ja. loopt ja. anders. Ja. En ik denk wat ik net zei. Je verantwoording ligt anders. Ja. Hè, als ik uh, ergens uh, 10.000 euro geen budget voor heb... dan moet ik dat gaan vragen. En dan moet ik een heel goed verhaal hebben. Terwijl ja. in het bedrijfsleven denk je gewoon... Nou, ik haal 10.000 ja. daar weg. Ik haal het en ik kom daar. later al ja. met ja. de verantwoording. Ja. Is, het, ja? Dus, ja. is het daarom... Uh, um, zou het daarom handiger zijn als er in een raadsprogramma lag? Weet je, dat dan, weet dat weet je dan dus wat niet. meer lijntjes, vaste lijntjes zou hebben? Ja, waarschijnlijk wel. Ik vind in ieder geval waar we nu mee bezig zijn... met de kerntaken vind ik uiterst boeiend. Uiterst ja. boeiend. Want uh, het betekent dat je als het ware aangeeft als gemeente... en dat is op dat moment echt de raad... geeft aan wat zien wij echt als onze kerntaken... Dat brengt je weer terug, als het ware, naar de essentie waarvoor je er zit. Ja, maar ik, ik denk ook dat het gevaarlijk is. En uh, de kerntaakdiscussie bij de politie is gevoerd. Oh. En uh, je weet wat er uitgekomen is. Nee. Nou, dat, dat is al een hele tijd geleden. Die okay. hebben echt gezegd van dit gaan we doen en dat doen we dus niet. Ja. Met andere woorden, we gaan niet meer op een kruispunt staan om het verkeer te regelen. Daar vind je okay. maar een verkeersregelaars voor. Ja, ja. In dat licht... ja ben ik een beetje bang dat uh, mensen dingen gaan afstoten. Van nou, dit hoort niet bij de gemeente. Mm -hmm. En wie gaat het dan doen? Alleen, die kerntaken die zijn nog niet vastgesteld in de gemeente. Dus wat dat betreft is de discussie boeiend. Ja. Maar ik vraag me dan af... hoe ver gaan die, uh, die, die, die, die randen... Ja. waar je zegt... dat doen we niet als gemeente. Ja, ja. Want dan is mijn vraag gelijk... wie gaat het dan wel doen? Nou, ik... en maar zover zijn we nog niet waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, want het wordt ook nog onderbouwd met cijfers... en capaciteit en geld... He, dat de raad echt ja. gewoon afgewogen kan kijken van wat vinden we nou echt belangrijk. Waar besteden we het geld aan? Want ja, van, daar gaat het in. een ja, Daar gaat, je gaat, je gaat om. het om. Ja, ja, Vandaar mijn ja. uh, twijfels hoe we daarmee mee verder moeten. Ja, okay. Ik heb hier in die, in die hele lijst die ik net voorgelezen heb. Ja. Heb ik iets uh, dik gemaakt en dat gaat over parkeerbeleid. Okay. Nou is dat een hangijzer van hier tot overmorgen zandvoort. Ja. Ik heb als een wethouder horen zeggen van raad het is jullie probleem. Jullie moeten met een voorstel komen. Zit jij daar ook zo in of ga je erover nadenken? Kan je me even aangeven welk probleem je nu bedoelt? Uh, het parkeren uh, met, met PAP en BEL en andere ja, vergunningen. En uh, noem het maar op. Er ja. zijn enquêtes gehouden toevallig hier in de buurt... die zeggen, wij willen helemaal geen parkeerbeleid. Ja. Mensen die nu 125 euro betalen... die zeggen, van, waarom zouden wij dat doen? We willen ook 80 euro betalen. Ja, ja. Dus het is best wel iets, maar... Uh -huh. Het is teruggekomen naar de Raad in de tijd. Ja. Het zit in jouw portefeuille. Ja. Uh, heb jij daar wat over gehoord? Of, of borrelt dat nog? Of wil men? Nou, er is nu een voorstel met betrekking tot fiscaal parkeren. Hè? Ja. En dat heeft te maken met in de winter een uh, lager tarief. Ja. En uh, ja, dan denk ik gewoon als Liesbeth Jalk. Waarom gooien we er niet kappen overheen in de winter een paar maanden? En we zien wel wat het effect is. Ja, maar dat was het toch Maar dat al kan dus niet, hè? Ik bedoel, maar dat kan dan niet. Nee. Dat, moet, nee, nee, dat moet echt goed uitgezocht worden van wat betekent het in de termen van geld. Want die opdracht krijg je dan van de Raad. Nou, het schijnt 125.000 euro uh, ja, op te scheelt... brengen in de winter. Ik... Nee, ik denk dat dat nog wel iets anders, iets genuanceerder ligt. Nou is het omdat, je komt er zelf mee, want ik wilde niet naar die boulevard. Maar omdat we het nou toch even over die boulevardpakkeer hebben. Ja. Uh, in Noordwijk, ja. daar was parkeer op de boulevard reetendeur. Kortom, het stond leeg. Mm -hmm. Wat hebben ze nu gedaan? Die betaalt een, een euro per uur. En dat ding zit helemaal vol. Mensen wandelen vrolijk het dorpje in... en genieten daarvan uh, leuk goedkoop parkeren. Dat zou in antwoord ook kunnen dan. en die, Eigenlijk kop je hem al uh, in met die kapper eroverheen. Alleen ja, je moet dat verkopen aan die, uh, aan die raad. Ja, klopt. Ga je daar nog over discussiëren? Verder? Nou, ik zal je een heel flauw antwoord geven. Het is <laughs> verkeer gevalt onder wethouder Kuipers. Niet <lacht> onder mij. Ja, dit is mooi. Goed nou uh, uh, dan. Ja, maar even... In, in ...zonder dolle uh, Ben. Het maar gaat over het idee. Dat uh, ook in Noordwijk... ...heeft mijn grote zorg. De boulevard wordt daar ook min of meer leeggetrokken. Ja. Uh, het is de vraag in hoeverre de... ...hoe noemen we dat ook weer? De zeewaartse verdediging. Oftewel, al dat duin wat voor de boulevard is gekomen. In hoeverre dat daar ook... Uh, een oorzaak van is. En, nou, ja. Wij zijn dan Zandvoort niet de enige, hoor, die zich zorgen maakt. Ik denk maken dat er zijn meer gemeentes, hè? De, de, veel meer. Kust, ja. En iedereen heeft de worsteling. En je hoort verhalen van: joh, het maakt niet uit of het parkeren goedkoper wordt. tot verhalen: het maakt heel veel uit. Ja. Het Na, de... is een, een worsteling voor veel uh, kustgemeenten. Want er is toch ook wel overleg met andere gemeentes? over ja, de algemene problemen Zeker, zeker. Ja. Ja, het is niet. Ja. Uh, het is niet alleen de kussen, het is eigenlijk het is alle, alle ja. dingen. Er is overal geld tekort, er moet overal geld ja. bij, dus er, overal moet geld gezocht worden en waar je er vandaan haalt. Dat nou, dus... jij hoorde net de commotie toch ook weer in Haarlem? Ja. He, dat dat uh, fiscaal parkeren overgaan. Dan lees je toch ook 3,90 euro per uur. Goeiemorgen. Ja, dat is nou ja, wij waren uh, van de week heel even in de raaks en ik kwam eruit met 9,60 euro. Ja, lichter. dat is ook ontzettend duur. Dus uh, Dat is ook ontzettend duur. En de tarieven hier in de, in de parkeergarage zijn natuurlijk ook niet, uh, niet goedkoop. En ik ik ben het gedeeltelijk met de stelling eens... dat dat misschien niet de, het grote publiek naar Zandvoort zou trekken... maar er zijn natuurlijk andere variaties te verzinnen. Ja, zoals op zondagmiddag of zo. Maar ik hoop wel. Nou, wel dat uh, het project Entree Zandvoort... dus dat we zeg maar de aankomst per trein... Ja. als dat verbeterd wordt, al is het maar qua bordjes... en dat is weer mijn verantwoordelijkheid van... Dat dat ook stil zou schelen. Ja. Hoeveel naar meter is het naar het centrum? 16. ja. Sorry? Dat was een goed idee 16. Goed, ja, maar ben, jij komt er allemaal met goede ideeën. Maar uh, de entree van Zandvoort, en uh, ja, ja. ook deze begin je weer zelf. Ja, potverdrie, Sorry. je weet beperkt. Ik weet, ik weet ook waar je woont. Ja. Um, ja. Daar dus vind ik daar tien dode kerstbomen in een, uh, in een krat. Ja, verschrikkelijk. Ja. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, verschrikkelijk. Echt. verder zeg ik er niks over. Maar, maar uh, de entree van Zandvoort, uh, als je het kerkplein uh, of, of het uh, stationplein opkomt. Ja moet je al weten waar je naartoe moet. Op, op, op ja. zich ziet dat, het, vind ik, niet slecht uit. Het is een prachtig mooi gebouw. Het is een mooi plein. Mooi plein. Het, is is ja. het gaat natuurlijk om het, om het verlengde. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, ik wil naar het strand. Nou, een bordje het strand is niet zo moeilijk te maken. Maar dan kom je dus op een plein, waar ook over nagedacht is. En dan moet je naar het strand. Ja. Wat zou je daar uh, graag willen zien staan? Staan? Ja, je kan het ook leegvegen. Oh, het hele plein. oh op, op Ja. Oh. oh, dat bedoel ik je. Ik heb namelijk een, een, een tekening gezien en dan is het plan helemaal leeg. Ja. En er staat een openbaar toilet in het midden. Ja. Dat <laughs> lijkt nog me niet meis. Maar het is wel Dat heb ik niet gezien. De R. De R. Die ligt bij jullie in het archief. Oké, gaan we weer flauw doen. Dit is het project van Wethouder Pluis. Oh, <laughs> maar, maar, als je zo door hebt, nodigen jullie niet meer. Nee, dat zou ik ook niet doen. Maar, ik wil wel <laughs> maar je woont daar? Je woont daar. Ja. ja. Nou, wat ik het liefste zou willen is dat we. Uh, doen wat de provincie heeft aangegeven. En dat zie je ook op alle tekeningen... dat uh, vanaf het station zou ik het liefst zien... dat richting de boulevard, maar ook de boulevard zelf... veel meer een zandkleur krijgt. Omdat ik denk dat die werking heel mooi zou kunnen zijn. Dat je het strand dan als het ware binnenhaalt op je mm -hmm. gevaar. Ja. En ik zou het mooiste vinden als je dat dan ook merkt. Dus in de, in de verharding, zeg maar, het soort straat dat ja. er ligt, ja. dat je als het ware een zandloper hebt. Dat je in het zand gezogen wordt. Nou, naar na strand gezogen. Maar heeft, en dat je ja, dan nou ook zeg maar richting het dorp dat je qua kleuren gewoon aanhoudt het oranje rood. Ja. Dat je ook als voetganger gelijk merkt hé, hey, dit is de route die ik loop. Dat ja. je dat dus al ziet waar je voeten zitten. Ja, over... Goed ja. Ja. over routing ja. is op het heel veel te doen mm -hmm. uh, met de bespreking die Pascal Spijkerman uh, houdt ja. met verschillende doelgroepen. Ja. En bij alle drie de uh, uh, vergaderingen die geweest zijn, of bijeenkomsten, dat zijn geen vergaderingen, wordt over de bewegwijzering en de routing ja. gesproken. Terecht. Um, bijvoorbeeld als je station uitkomt en je gaat naar links, sta je op uh, de zeestraat. En dat geeft geen enkel blik naar het centrum op de ogenblik. Klopt, helemaal niks. Klopt. Dus die zou je er wel willen bij betrekken. Is, is de routing. Nou, ik, ik denk dat je moet kunnen herkennen in uh, de best, het soort bestrating, de kleur. En uh, in ieder geval wat uh, nu al voor de zomer komt, is bordjes voor voetgangers. En een, een lijn vanaf het station de straten in met hanging baskets. Dat is een proef van... Hengingbaskets, uh, de, de bloemen bedoel ja, je? Ja, die worden aan een uh, aantal palen kunnen die geklemd worden ja. en daar uh, bloemen die hangen Hanging dus als, als, uh, ja, als een soort ook routebegeleiding richting het centrum en in... het mooiste zou zijn is als de hele Haltestraat beleefd wordt als een winkelstraat Ja, ja daar is ook discussie is over, maar die, die laten we maar even, ja. de, de Hanging baskets die staan in, in meerdere dorpen en dat ziet er fantastisch uit want die wordt gewoon ja. door die bloemen richting het centrum. Je herkent het, het als het ja. ware, ja. hè? Ja. Dus een, en het mooiste zou zijn als de voetgangerspotjes dan ook onder die baskets hangen. Ja, dat je gewoon... Ja, daar kan, kan ik een flauwe opmerking over maken. Wie gaat zo neerhangen, maar dat ga ik niet zeggen. Hoezo? Uh, nou, ik zie heel veel dingen komen en verdwijnen in Zandvoort. En dat ja. wordt door een bedrijf gedaan... wat uh, ah. niet erg populair is in Zandvoort. Dus ik wil okay. daar verder niet zoveel over zeggen. Nou, dat is in ieder geval niet dit bedrijf... wat die hengingbasket gaat doen. <laughs> nee, dat is goed. Structuurvisie heb ik nog en uh, weet je wat? We gaan eerst de muziekje draaien. Ja. We moeten wel. Even... I could give it up and leave you. Any given moment I should walk away this evening see if I can get you off my mind. If I should bring my promises and answer to a feeling just to see. wij gaan een beetje afronden met mevrouw Schalk. Oké. Okay. Um, we hebben heel lang gepraat over een aantal uh, dingen. Ja. Is er uh, een afsluitend ding wat je nog kwijt wil? Mm. Ik vind het nog steeds leuk om te doen. Er zijn dagen dat ik in mijn bed stort en bek af ben. En denk, jongens, waar ben ik aan begonnen? Maar meer een merendeel van de tijd denk ik, wauw. Even simpel. Er zit uh, Reuring in antwoord. Nou, het beeld wat ik had, dat er heel veel goed gaat, dat klopt echt. En ook als ik dus kijk naar mijn mm -hmm. eigen uh, aandachtsgebieden... Ja. dan denk ik, nou, er wordt heel hard gewerkt in het dorpje. Ja, en uh, er wordt heel veel goed geregeld. Want als mm wethouder, -hmm. ik krijg met name te zien wat mm -hmm. niet goed gaat... of wat moeilijk is, ook ja. politiek gezien. En dat okay. krijg ik. Ja. Mooi. 80% krijg ik niet te zien, want nee. dat loopt gewoon. Ja. Dan gaan daar daar we daar ook binnenkort aandelen. nog maar eens over okay. praten... als het over van de volgende gebeurd is dag. en zo. Ja. Um, vorige week was ik bij de start van de, uh, de wielerwedstrijd op het strand. En toen zei ik tegen de burgemeester... kom je nog vanmiddag? Uh, nee, hij zegt ik moet weg, ik moet naar Nieuwegein... En, ik denk, hé, hey, dit, dit, dit is nieuws. Nijkerk. Nijkerk. Nijkerk. En uh, hij zegt, ja, ja, ja, ik moet een, een, een medaille uitreiken. <laughs> dus ik denk, dit is hem. Zeg, het is toch wel een zandvoerder, hè? En dan verwacht je dat hij die naam erin komt. Maar nee, nee. hij hield het voor zich. En inmiddels is Dirk van de Spek uh, aangeschoven, ridder. Um, welke orde heb je gekregen, precies? De ridder in de orde van Rijn. Oké, okay, ridder in orde van Rijn. Ja. ja, daar is nog Heb je, heel... moet je niet oh, hier zitten? Nee, uh, schuif hem even door. Dat ik kan ook. Ik maar hoor, ik wil wel oh, wisselen. Nee, we kunnen ook de microfoons gewoon doorschuiven... en de inleiding blijft hetzelfde. Ja. Hartelijk gefeliciteerd. Dank u wel. Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Um, er was nogal wat... Uh, uh, nou ja, verwar ik niet, maar uh, wie, wie is Dirk... en wat doet hij en ja. wat is focus? Uh, het persbericht is uh, voor mij duidelijk... maar ik denk dat de wordt niet weet... wie, wie Dirk van de Spek is. Nou, dat zal kloppen, want ik, ik ben natuurlijk een import. Ik uh, kom uit uh, uh, Amstelveen en Amsterdam... Dus pas op mijn vijftigste, toen mijn tweede kind eraan kwam, laat bloeien, dan <lacht> uh, dacht ik, hartje Amsterdam is niet goed voor de kinderen, uh, het strand is leuker. Dus we zijn verhuisd en de jongen is nu uh, dik 16. dus ik woon hier 16 uh, jaar met uh, enorm veel plezier. Ja. Ja. Um, dan Focus. Ja, de Focus, ja, dat, is een, dat is een tijdschrift wat uh, in 1914 is ontstaan. Uh, ...uit nood, omdat er in die tijd... ...geen enkele communicatie over fotografie was... ...en het was een zeer ingewikkeld vak. Dat was echt uh, alchemie... ...in de opperste orde. Dus uh, daar was een meneer... ...Adriaan Boer... Een, mm -hmm. een, een, ...een artistiek fotograaf... ...een kunstenaar... ...en die dacht... Ik, wat, ik, ...wat ik zelf uh, doe, dat moet ik opschrijven... ...en wat andere mensen doen... ...moeten ze ook opschrijven... ...en dat verzamelde hij... ...en dat mm -hmm. werd uh, in februari 1914... Tijdschrift Focus, voor maat uh, A5. Ja. A5. Klein. Ja. En uh, ja, dat, is, uh, dat is maar doorgegaan. Dus eerst Adriaan Boer, daarna zijn zoon Dick Boer. Alles hier rondom Bloemendaal en Haarlem. En Dick Boer is in 70 ermee gestopt. Dus eigenlijk dus zo lang. Maar twee familieleden, vader en zoon. En in 70 heeft Elsevier het overgenomen. En in '80 ben ik daar gaan werken. Ik, ik, kwam van de school, ik had lesgegeven op de School voor de Juristiek. Als, een... als journalist? Ja, maar dat werd een beetje saai. Herhaling van zetten. Ja. Dus toen uh, kwam ik bij Elsevier terecht. En uh, vijf jaar later uh, had Elsevier geen zin meer in het uh, uitgeven van dit soort bladen. Dus ze stoten veel af. En dus ook werd mij de vraag gesteld: wil jij focus overnemen? Dus ik kreeg s'avonds. ...uit Hilversum naar huis. Ik kon bijna een wet van of ...te snel weg maken. <laughs> ja. Er wordt mij zomaar een tijdschrift aangeboden... En, uh, ...voor een uh, prachtige gulden. Een, oh, een, een symbolisch. Ja, ja, nou ja, het was, ja. een tijdschrift was verliesgevend... ...en uh, het zat in een zeer moeilijke tijd. Er werd uh, niet goed uh, gewerkt... Dus, uh, ...dus er zat een enorme uitdaging in. En ik nam, uh, maar ik was vrijgezel. Dus ik nam een enorm risico. Een hoop geld af gevonden. Maar de eerste prachtige daad die Elsevier deed... was het openstaande abonnementsgeld aan mij overmaken. Wow. So, en dat was 500.000. So. Ja, oh. en, oh. en tot dat moment stond ik uh, rood bij de post-giro. Was dat vroeger, hè? Bij ja. ja, ja, ja. Ja. Ja. Dus dus je uh, elletje. Dus de, de post-giro die belde mij van er is een fout gemaakt. Ja. Ik zei nee, laat staan. Dat is abonnementsgeld. En ik ben meteen naar Amsterdam verhuisd. Hartje Amsterdam. En daar ben ik uh, ontzettend aan de weg aan het timmeren. Met fotografie. Je doet dat als, als redacteur. Ja. Um, je zit ruim in die wereld natuurlijk. Ga je dan zoeken naar allerlei fotografen? Ja. En, en, dus, kijk je dan plaatjes? We hebben natuurlijk geen internet. Hè, in die nee. Het was echt gewoon fotografen die zich aanmelden. Fotografen waarvan je hoorde. Dan ging je er naartoe. Uh, ik had op die school voor de journalistiek. Journalisten opgeleid, maar uh, advies gegeven om uh, niet te gaan schrijven, maar te gaan fotograferen. En daar is er, bijvoorbeeld Erwin Olaf oh, ja. uh, een van mijn belangrijkste ontdekkingen dan. En dat, dat werd een gigantisch succes, maar veel meer van dat soort mensen. En zo, ja, zo werkt dat vanzelf op een gegeven moment, komt dat het aanbod niet meer aan. En bent u nee. zelf ook fotograaf? Na, nou, van, van hobby, hè. Maar niet... Ik heb het vroeger als student wel gedaan. Sportfotografie. Dus ja. ik, ik ken het wereldje goed. Ja. Maar ik heb ook meteen besloten dat het niet mijn vak okay. nee. nou, is. Nou, dat is wel er. Het is leuk, maar dat begin ik niet nee. Ik vind het veel leuker om <laughs> erover te schrijven. Ja, ja, ja, ja. En naar te kijken. Ja. Ja. Het staat heel erg in de picture, hè, de laatste tijd. Het, uh, behoorlijk, ja, dus, hè? Nou ja, ja, kijk. Er is natuurlijk enorm veel veranderd. Omdat uh, de digitale fotografie heeft echt helemaal onder te boven gegooid. En verder loopt iedereen nu met een telefoon in zijn zak die je kan fotograferen. Ja. En goed fotograferen. Goed, ja. Maar je ziet gelukkig ook dat aan de andere kant weer de mensen toch de gewone camera's ter hand nemen. Want het is wel een. Ja, het, het wordt wel slechter daar. Hè? Er zijn allemaal ja. pietjes die ja. gemaakt worden. En ik zie het ook aan mijn kinderen. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in een mooi beeld. Nee. Als we maar een beeld hebben, waar? Ja. Maar ze fotograferen ook echt alles. Ook hun huiswerk ja. en schema's. Ja, en... Mooi. Ze schrijven niets meer nee, nee, helemaal nee. niets meer. Oh. Je dat ziet... Uh, dat is, is inderdaad opvallend. Mensen weer met grotere camera's lopen. Ja. Gelukkig maar. Maar aan de andere kant... Uh, is er op, een paar jaar geleden was er een, een fotowedstrijd in Zandvoort En er wint iemand met een... Uh, met een, ja, uh, een telefoonkamer. Ja, ja, ja. Ligt dat dan aan het beeld of aan, aan de keuze? Nee, hoor, die... dat is dan een toeval. dat is een toeval, is een toeval ja. Je kan, ik heb op mijn telefoon bijvoorbeeld twee herten hier in het dorp gefotografeerd. Bij mijn buren in de tuin. Nou, dat is een kunstwerk. Ja, dat, ja, leuk. Als ik dat in het groen, die... ze staan naast oh. elkaar geposeerd. Hè, de, ja. Met een telefoontje. Ja. Ja. Dan ben je blij dat je dat bij hebt. Ja. Want ik ga niet hebben dat. dag Met die, die enorme ja. camera. Hij is, is, is ja. Is die kwaliteit uh, uh, voor zo'n blad, is dat dan een heel groot verschil? Want dan wil je een ja, wat grotere foto nee, maken. Nee, het, het, het, het, het verschil wordt steeds minder. We hebben dus dus, zelfs laatst keer op het kuffer een, een, een, een, een telefoonfoto geplaatst. Ja? Ja. Oh, ja. Want, ja, die techniek ja, die zijn, die, die, die, Daar zitten ook al zoveel pixels in. Ja. Dus ja. je, je kan het opblazen tot, tot, tot ja, lichtere formaat. Ligt het dan aan, aan, aan, aan, aan de, de missie maar zeggen, van de fotograaf? Want ik wil nu die herten fotograferen in een bepaalde stelling. En dat moeten ze zelf verzinnen, want ja, ze doen er niet aan op, op mijn ding. Maar. Ligt het dan daar dat je echt op zoek gaat als fotograaf naar een duidelijke mooie foto van hebben? Ja. ja, maar dan ben je ook echt uh, als vrije tijds- of beroepsfotograaf bezig. ...en die mensen met een telefoon in de zak die fotograferen... ...wat ze toevallig tegen... Ja, <lacht> ja een rapport en een... Uh, ja, alles, een, van, een alles, alles gaat zo. Alles. alles. Dat is echt niet te geloven. Ik zit vaak naar mijn, mijn zoons te kijken... Van, ...moet je dat niet opschrijven? Nou, klik. klik. Op, hop, hop, klik. Dat is toch niet ja. te geloven? Ja. En, nou, Ik ga het Heel overnemen. Hè, dus, ja. Uh, ja. Ja. Maar maar, ik, ik moest laatst het telefoonnummer van een restaurant onthouden. Ik kom voor de deur. <lacht> nou, klik. Ik ga het niet opschrijven. Heel makkelijker. <laughs> je wordt het makkelijk nee. ook. ja. ja nou, uh, mevrouw Schall, ik wil graag een foto van. De oh, ik heb zo'n ding bij, want dus ik zal straks een foto van je maken. En dan uh, kan kom je die publiceren een ridder op, uh, op de foto. Hè? Ja. Ja, ik kreeg al meteen een, uh, een bewerkte foto van een zandvoortel toegestuurd dat ik als een ridder op een paard zit. Ah, <laughs> ja, vandaar dat is het paard. Die monteert alles. Ja, maar het is bijzonder. Nou, zeker. Nou, dat, dat, het verbaast me. Uh, ik, ik, ik ben nog steeds een beetje van het padje af hoor. Dus, uh, want ik zit daar in Nijkerk, dat is, uh, dat is uh, bijna 100 kilometer hier vandaan op een beurs. En ik was, ja. ik was doodmoe en ik wilde eigenlijk naar huis, dus om kwart voor Ik had al middags gedreigd, ik ga even in mijn auto een tukkie doen. Ik wist van niets, hè. Ik wist wel dat er s'avonds een bijeenkomst van standhouders was. En met klem was er verzocht om daar... Dus ik, <lacht> ik ga daar zitten, maar <lacht> toen begon die, die, die voorzitter weer aan zijn getallenverhaal. verhaal dacht ik, oh god, ik ga naar huis... Er zitten twee kinderen thuis te wachten. Mevrouw werkt. Dus ik moet, ik moet eten gaan maken. En toen uh, opeens zie ik mijn hele familie binnenkomen: ah, 40 ja. man sterk. Dus ik schoot volledig vol. Maar nog niks in de gaten. Ja, wel nee, iets. Wat, wat doen die hier? Ja. Nou, ze bieden mij een borrel aan voor 100 jaar focus. Dat zouden, ja, we, voor, ja, uh, dat zouden we vorig jaar daar al gedaan hebben. Dat ging niet door. En uh, ja, toen hoorde ik geweest dat uh, burgemeester Meijer ook. Uh, daar stond... Ja, toen voelde ik natuurlijk uh, de nattigheid wel hangen. Maar dat het meteen een ridder werd... dat dat ook ja. met mijn buitenlandse werk. Ja. Ja. Maar ik heb ook veel voor de fotografie in het buitenland gedaan. En dat kennelijk heeft dat... Uh, uh, daarmee. Wat, wat, wat doe je dan in het buitenland? Zo'n lijst van nou, ik heb Toen ik bij Elsevier al werkte... toen vond ik het uh, ontzettend saai daar. Die, die bladen, daar zat helemaal niets meer in. Geen uitdaging hier. Toen ben ik contact gaan zoeken met uh, vijf bladen in Europa... Engeland, Frankrijk, Italië, Duitsland. En dat klikte. En toen zijn we eigenlijk al datzelfde jaar in Parijs bij elkaar gekomen. En toen zijn we eens gaan praten over hoe kunnen we die markt verbeteren. Mm -hmm. Ja, camera van het jaar. Ja. Dat is ja, ja. uitgegroeid tot een gigantische organisatie van 50 tijdschriften, elektronica, audio, video, noem maar op. Het is televisie. helemaal ja, uit. Je ziet het vaak op tv. zo'n ja. Europese camera van het jaar. Daar ben ik de grondlegger van. Ja, je ja, ja. We moet wel even de microfoon pakken. Ja. Want die, ja. Mevrouw Schalck ja. is ook interviews ja, nee, te horen. Ja. Dus jullie delen die, af, die af, microfoon. De World Press. Ja. Nou, als, Bent u ook in... Ik ben, al in mijn school voor de journalistiek tijd... was ik natuurlijk ja. heel erg uh, geïnteresseerd... in uh, de journalistieke fotografie. Dat blijft ook mijn belangrijkste ding. En uh, World Press Foto was toen aan het groeien. En uh, toevallig ook nog bij mij in de buurt in Amsterdam... Dus ik ben vanaf eh, mijn, ja wat was het vanaf mijn dertigste jaar hebben ze mij gevraagd om, om uh, mee te uh, jurye voorschureren, want er komen dus 20, 30, 40.000 foto's binnen. Ja, er zitten ook verschrikkelijke wrakken en ongelukken ja. in, in de Afraak. Dus dat wil je niet als dat geen journalistieke impact heeft. Onthoud is wat anders <coughs> nu. Dus wij moesten als voorjury dus van de 50.000 de 25.000, 20.000. Oh, 20 oh van maart. In drie dagen. Hè. Oh. Zaterdag. En alles nog met een foto, een handschoen aan. In, uit, in. Dat ging dus echt zo. En dan, oh, ja. en dan, de, en dan de hele middag die ja's kijken. En nu is dat helemaal dat is allemaal vitaal, ja, ja. Dus dat gaat. Het scheelt ook dat heel veel tijd. Dus ik zit nu nog steeds in de, in de raad van advies. Oké. Okay. Ja. Maar dat is een beetje uit zijn er zitten te veel belangrijke mensen in. Dus het is, we hebben nu al gezegd, nou, daar moeten we meestal <lacht> Ja, ja. Nou, Er melden zich te veel uh, mensen De shell directeur zo, die melden zich aan. En uh, dan uh, schiet het zijn doel voorbij. Die doen het echt om... Interessant, hè? Uh, ja. Het gaat het niet het om, om de foto. Het gaat niet meer om het, om, het, om het beeld. Het Waar, gaat om nou, nou, nou, van, ja. ik zie mij nou zit in een commissie. Ja. Ja, ja, ja, dat is niet. Dan schiet dan je doel voorbij. Hij heeft Focus nog uh, bijzondere projecten, binnenkort? Uh, nou, ik moet even nog wat vertellen. Ik heb het dus vier jaar geleden verkocht aan het Hardhubse uitgeefbedrijf. Ik mm -hmm. dacht, Focus, die redt het alleen niet meer. En mm -hmm. ik was ook een beetje moe, hoor. En ik, okay. Ja. En uh, ik dacht, nou, uh, bij, het bij het hub komt het ja. in goede handen. En uh, ik blijf aanhouden. En die zijn failliet gegaan. Hub-uitgevers, ja. Vier jaar geleden op ja. een verschrikkelijk ja. manier. Ja. Mismanagement, mag het niet zeggen, maar... maar. ik was dus nog steeds aandeelhouder. Alleen de curator kreeg de rest van die aandelen, en die gaf hij niet terug. Dus die heb mm -hmm. ik nu net teruggekocht. Okay. Oh. In uh, september ik heb ik mijn pand in Haarlem verkocht. Aandelen teruggekocht, dus ik ben weer 100% uh, eigenaar en uh, 100% aan de arbeid. Oké. Okay. <laughs> en dus weer met mijn personeel, waar uh, ja, ja, ja, ja, ja. fantastisch personeel. Dus, uh, ja. De eerst, en het tijdschrift ligt gewoon keurig in de tijd. Ja, ja. Okay. Nou, eerst, ja, ja. eerst was je in rusten en nu ben je weer uh, ja, ja. volop. Ja. Uh, mijn broer zegt ook: nou, is eigenlijk ook een broer die op zijn 66 nog een baan vindt. Ja, precies. Ja. Dat is heel bijzonder. <laughs> nou, het, het was niet echt fijn, maar ik, vind, ik ben er nu vier maanden mee bezig. En uh, ik merk gewoon dat het erg leuk vind. Alleen met mijn... vrouw is gaan werken. Oh. We hebben een hond genomen, dus er zijn wat dingen. Ik ben helemaal Kijk, Zo gaat dat. In de planning moet dus van alles gebeuren bij ja, meneer Van der Spek. Uh, gezien de tijd moeten wij uh, ermee stoppen, want om 12 uur uh, gaat het weer verder, meneer Van de Spek. Ontzettend bedankt dat het u was. Uh, mensen weten nu een beetje wat Focus is en hoe het gegaan is. Dank ja. u wel. En uh, mag ik alle mensen van Inzansen vragen om vooral naar de Bruna te gaan en de Focus te oh, komen? Okay. <laughs> nou, dat mag. Wij uh, hebben nog een minuut of twee, geloof ik. Dus uh, je kan nog heel even snel door die agenda heen rennen, Gerry, als je ja, dat wil. Pik ja, de highlights eruit, zou ik zeggen. Ja, nou ja, goed, het is Paas. Hè? Dat zal iedereen wel weten. Dit weekend zijn paasraces uh, op het circuit. Um, er is een paaspuzzeltocht op tweede uh, paasdag van 12 tot 5 uur. En daar kunnen de kaarten bij San Sanremo worden gehaald. Voor de kinderen 4,50 euro. En uh, 7 april is uh, Cinema Nostalgie er weer met de film Michiel de Ruiter. Dat is echt een hele bijzondere de, film. Uh, film. Ja, ja, bijzondere ja, film. Ja. Uh, om half twee. En um, ja, volgende week is er ook van alles weer te doen. Uh, Filmclub Simon van Kolm gaat ook maar door elke maand. bij Koper. Jazz aan zee in Talassa. Ja. Uh, er is er weer race. Pumping Piano's bij ja. Club Nautique. En alles is natuurlijk weer te vinden op de VVV en bij uh, ZFM. Ja. Zandvoort kunt u dat ook bekijken. Uh, Jonas en Donnie, bedankt voor de techniek. Gerry, Gert van Kuik, ja, die heeft de redactie gedaan. Maar niet de koffie deze keer. Nee. Gerry, bedankt voor de redactie en de eindredactie. En natuurlijk ook voor het medepresenteren van uh, ja, deze ook bedankt dag. Ben. Het was een beetje hectisch, maar we hebben het wel weer leuk gevonden. Is zo en zoals altijd, komen. een prettig weekend. Dag hoor. Hij is te licht, dus ik moet even van die kant afvoteren.